Mark Visser met het NOS-journaal. De rechtbank in Almelo heeft uitspraak gedaan in de gijzelingszaak op het stadhuis van Almelo. Verdachte kreeg een onverwaarlijke celstraf van 9 jaar. De man van 42 stichtte vorig jaar Juni brand in zijn café, reed naar het stadhuis en hield daar een wethouder en vier ambtenaren onder bedreiging van vuurwapens urenlang vast. Toen gaf hij zich over. Geldproblemen waren volgens hem de aanleiding voor zijn actie. Hij zei naast het stadhuis te zijn gegaan om een wethouder te doden. Omdat hij niet kon vinden, nam hij het vijftal gevangen. De OTM had 17 jaar geëist, maar de rechtbank kwam op 9 uit omdat het geen gijzeling was, maar vrijheidsberoving. Angela Merkel is aan haar tweede termijn begonnen als Duitse regeringsleider. Haar christendemocratische CDU-CSU won een maand geleden de verkiezingen. Merkel werd vandaag beëdigd in het Duitse parlement, de Bondsdag. Al voor de afgelopen verkiezingen gaf ze aan te willen breken met de sociaal-democratische SPD om verder te gaan met de liberale FDP. FDP-leider Westerwelle wordt vice-bondskanselier en minister van Buitenlandse Zaken. Burgemeester Cohen van Amsterdam heeft de Uweva gevraagd om een uitreisverbod voor supporters van voetbalclub Dynamo Zagreb. Hij heeft dat gedaan naar aanleiding van de ongeregeldheden vorige week voorafgaand aan de wedstrijd. Toen zijn in de binnenstad tientallen supporters opgepakt nadat aanhangers van de clubs de confrontatie met elkaar hadden gezocht. Dat is de tweede keer dat supporters van Dynamo voor problemen zorgden. Voor Cohen is dat aanleiding de Uweva te vragen om een uitreisverbod voor Dynamo Zagreb aanhangers waardoor ze de uitwedstrijden niet meer kunnen bezoeken. Het weer vrij zonnig en droog. Het wordt maximaal 15 graden. Vannacht is er dan kans op mist. Dit was het NOS-journaal.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 Ritme van zand voor.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 en interessant naast jou. naast jou, ik ben jou de grootste vijf Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, schoelste, liefste, vetste, vijfste, slimste En de aller, allerleukste die ik ken Jij is zo stabiel, dus ik een beetje gek Omdat jij nooit zoveel zegt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 Sometimes all of us... Oh. still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 Mijn dag gegeven, dit et de le jour de chance hier op viertal. Chacun, le chemin, en daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet.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 9... Nee,